6 uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carasso. Straks in het NOS Radio 1-journaal de reactie van de NS op het nieuws dat de collega's in België stoppen met de Vira. Daar gaat ook het NOS-journaal over. Freddy van Tijn. Het CDA in de Tweede Kamer wil een parlementaire enquête naar de Vira. De Belgische spoorwegen zijn na onderzoek gestopt met de hoge snelheidstrein vanwege veiligheidsproblemen. CDA-kamerlid De Rauwe noemt de conclusies uit het onderzoek ontluisterend en vernietigend. Hij kan zich niet voorstellen dat de Vira in Nederland nog gaat rijden. Het komt allemaal uh, redelijk stevig open, onderbouwd met een aantal uh, bekende bureaus in Europa. Die zullen dat niet zo voorstellen. En als ik het zelf zo hoor, dan is deze trein zelfs als hij stilstaat in een remise een gevaakte omgeving. Dus ik kan me absoluut niet voorstellen dat deze trein nog gaat rijden. Wat mij betreft in ieder geval niet meer in Nederland. CDA de Rauwe vindt ook dat de staatssecretaris Mansveld... de Tweede Kamer beter had moeten informeren over de problemen rond de trein. Hij noemt de manier waarop de Kamer is ingelicht onbestaanbaar. Ook andere partijen reageren geschrokken... maar de regeringspartijen VVD en PVDA vinden dat nu eerst de NS aan zet is. Binnenkort debatteert de Kamer over de Vira-trein. Het Openbaar Ministerie heeft in de zaak van de overleden grensrechter... Richard Nieuwehuizen tegen zeven verdachten een gevangenisstraf geëist... Justitie eist zes jaar voor een vader en straffen tot twee jaar voor zes minderjarige jongens. Het OM-8 voldoende bewezen dat ze medeplichtig zijn aan doodslag. Hoewel niet precies valt vast te stellen wie de grensrechter op welke plek heeft geraakt, is volgens justitie wel duidelijk dat Nieuwehuizen twee keer is gevallen en dat er twee keer op hem is ingeschopt. In Amsterdam is de zogenoemde Vluchtkerk nu leeg. Er zaten meer dan 100 asielzoekers die voor het einde van de dag moesten vertrekken. Ze hebben 225 euro per persoon gekregen voor levensonderhoud. Het geld komt uit een speciaal potje van de gemeente. Een woningbouwvereniging heeft vier huizen beschikbaar gesteld. Het is niet bekend hoeveel mensen daar mogen slapen... of waar de andere asielzoekers worden ondergebracht. Eigenlijk moest de groep, die eerst in een tentenkamp in Amsterdam-West zat... de kerk acht weken geleden al verlaten... De asielzoekers komen onder meer uit Somalië, Soudaan en Ethiopië. Rusland krijgt morgen een van de strengste anti-rookwetten ter wereld. Roken in openbare ruimtes wordt verboden. reclame voor tabaksproducten wordt aan banden gelegd. Ook komt er een minimumprijs voor sigaretten. De wet wordt geleidelijk ingevoerd om rokers de kans te geven te wennen of af te kicken. Zo zullen er eerst nog geen boetes worden uitgedeeld. Bijna de helft van de Russen rookt. De Rotterdammer van 22 die gisteren werd opgepakt... in verband met het gestolen en uitgelekte VWO-eindexamen Frans... is voorlopig vrij. Hij blijft wel verdachten. Het examen werd gestolen uit een kluis... van de Rotterdamse scholengemeenschap Ibn galdoen Er waren geen sporen van braak. De kluis is vermoedelijk geopend met een reservesleutel. Louis van Gaal gaat na het WK in Brazilië van volgend jaar... niet door als bondscoach van het Nederlands elftal. Ik wil een eindtoernooi meemaken, zegt Van Gaal... die vorig jaar voor de tweede keer als bondscoach van Oranje werd aangesteld. Hij had het Nederlands elftal ook onder zijn hoede... in de aanloop naar het WK van 2002... maar dat elftal wist de eindronde niet te halen. Zoals ik er nu over denk, uh, stop ik ermee met coachen. Afscheid. Ik ben alleen maar bondscoach geworden... omdat het, mijn ambitie is nog een EK of WK. Heb ik nog nooit meegemaakt. Nou, ik ga ervan uit dat het nu wel lukt. En dan heb ik dat meegemaakt. Dan hoef ik niet meer. Bradley Wiggins doet niet mee aan de Tour de France. De winnaar van vorig jaar heeft een ontsteking in zijn linkerknie... en is niet op tijd fit om aan de start te verschijnen. De Tour begint op 29 juni. Wiggins had al een slechte ronde van Italië. en werd ziek en stapte af. Het weer. Vanavond en vannacht kan het nevelig worden. Het koelt af tot 9 graden. Morgen is het droog. De dag begint bewolkt. In de loop van de dag gaat de zon schijnen. Zondag is er meer zon en minder wind. Het wordt dit week einde 14 tot 17 graden. En na het weekende lopen de middagtemperaturen langzaam op. Dan de avondspits Jolanda van der Velden. De ergste drukte lijkt achter ons te liggen. 90 kilometer file staat er nog. De meeste vertraging heeft het verkeer rondom Utrecht. De bijzonderheden: dat zijn nog de files op de A10, de ring Amsterdam-Oost richting Zaanstad. Tussen knoop het Watergaasmeer en de Zeeburger 4 kilometer. Bij de tunnel is de rechte rijschok dicht. Na de spits gaat er ook een tweede rijschok dicht. Op de A12 Utrecht richting Den Haag, tussen de knopen de Lunetten en de Rijn, 4 kilometer op de parallelbaan. Op de hoofdrijbaan, tussen knoop de Ouderijn en Woerden 10 kilometer, heeft te maken met een kapotte vrachtwagen.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 Bijna acht minuten over zes. Zo meer over de rechtszaken over de dood van de grensrechter uit Almere. Het Openbaar Ministerie eist dus zes jaar cel tegen de enige volwassen verdachte. Hij had juist deescalerend kalmerend moeten optreden... in plaats van meermalen schoppen uitdelen. Straks een gesprek met zijn advocaat. Eerst dat nieuws over de Vira. De NS is nu aan zet, dat zegt de Tweede Kamer. Nu de Belgische spoorwegen bekend hebben gemaakt... te stoppen met de Vira hoge snelheidstreinen. De Belgen hadden er drie besteld, Nederland 16. U hoort NS-woordvoerder Erik Trindhamer. Vanzelfsprekend zijn wij op de hoogte van de beslissing... die de NMBS vandaag heeft genomen ten aanzien van de V250. Um, van belang is te benadrukken dat wij een heldere afspraak... met de staatssecretaris en onze aandeelhouder hebben gemaakt... Conform die afspraak zullen wij medio juni onze conclusies aan de staatssecretaris aanbieden op basis van het rapport naar de technische gesteldheid van de V250. En tevens zullen wij een plan aanbieden over de treinverbindingen tussen Nederland en België. Kunt u nu nog niet tot de conclusie komen die de Belgen wel trekken? Wij zitten in een proces die de Belgen al afgerond hebben en ons proces loopt nog. En daarom zullen wij medio juni onze staatssecretaris hierover informeren. Wat gebeurt er in dat proces van u op dit moment? Wij evalueren een rapport en onze conclusies daarvan zullen wij aan de staatssecretaris aanbieden. En de staatssecretaris zal dat doorgeleiden naar de Kamer. Een rapport? Het eh, onderzoeksbureau Mod MacDonald heeft een second opinion onderzoek uitgevoerd op verzoek van NMBS en op verzoek van NS. En wij zitten nog in een proces van eh, evaluatie, conclusies en dat zullen wij binnenkort aanbieden aan de staatssecretaris. Belgische collega's zeggen op basis van die second opinion... het is uh, wat ons betreft gebeurd. Dat heb ik vanmiddag vernomen. Uh, daar waren we ook van op de hoogte. Uh, wij zitten op dit moment nog in een proces waarin wij uh, deze conclusies trekken. En we zullen de staatssecretaris hier binnenkort over informeren. Het oordeel van de Belgen was natuurlijk vernietigend over de trein. Uh, met name op het veiligheidsgebied. Uh, ik begrijp wat u naartoe ik, ik heb de persconferentie gezien. Ik moet bij een antwoord blijven en ik zal bij een antwoord blijven dat wij de staatssecretaris binnenkort zullen informeren over onze conclusies. Maar ik bedoel ook elke reiziger die dit, deze persconferentie gezien heeft en uh, er kennis van zal nemen, niemand zal denken van ik stap ooit nog die trein in. De, de conclusies die wij zullen trekken op basis van het rapport naar de technische gesteldheid... zullen wij aan de staatssecretaris aanbieden. Dat is het proces waarin wij zitten. Dat is de afspraak die wij met de staatssecretaris en onze aandeelhouder hebben gemaakt. En dat is het proces wat wij, wat wij zullen volgen. Eigenlijk is de conclusie van u, ik, ik kan nu niet veel meer. Het enige wat ik u nu kan melden... is dat wij binnenkort onze conclusies aan de staatssecretaris zullen melden. En de staatssecretaris zal vandaan de Kamer informeren. Al dus de woordvoerder van de NS, half juni gaat dat gebeuren. Contact nu met onze correspondent in Brussel, Joris van Poppel. Joris, jij was bij de persconferentie van de Belgische spoorwegen. Um, dat rapport he, waar het net ook over ging uh, met die woordvoerder van de NS... dat is datzelfde rapport op basis waarvan de Belgen vandaag hebben gezegd... ho, stop, we hoeven die toestellen niet meer. Ja, de Belgen die hebben hun conclusie iets eerder getrokken. Dat is ook makkelijker voor de Belgen, want ze hebben drie treinen besteld. Die zijn nog niet geleverd. Ze zeggen dat ze ook al hun geld probleemloos uh, zullen gaan terugkrijgen. Ja, en de, de, de Belgen zijn soms... De vorige keer, drie maanden geleden, was het ook sneller... met het naar buiten brengen van die technische informatie. Met al die foto's bijvoorbeeld waar je ziet... Hoe, nou ja, wat wat een problemen die trein allemaal heeft. Ja, 26 mankementen. En het zal zo'n twee jaar duren voordat die verholpen zijn, zeiden de Belgen. Ja, precies. Ja, ze hebben, er is een bepaalde veiligheidstest voor uh, treinen. Uh, daar mag een, een trein maximaal tien strafpunten hebben. Voordat die, uh, de, voor, uh, met meer dan tien strafpunten mag hij absoluut niet meer rijden. Nou ja, je kunt raden hoeveel de vira er had. Geen tien, geen twintig. Twee duizend. strafpunten. Dus hier zeggen ze: die trein, nou, als je heel, heel hard je best doet, kun je hem binnen anderhalf jaar oplappen. Maar heb er vooral niet te veel hoop op. En, en stel dat Nederland dat wel doet, hè, in theorie is dat natuurlijk nog steeds mogelijk. Ook omdat. Nederland er juridisch anders in zit. Uh, er zijn al een aantal toestellingen, er is al een aantal toestellingen hier in Nederland. Um, gaan de Belgen dan toestaan dat die Vira uh, over Belgisch grondgebied rijdt of is dat dan uh, tot aan de grens en dan regel je maar wat anders? Ja, dat is nog wel problematisch. Ze zeggen, natuurlijk gaan we samenwerken met de, met de NS. We hebben geen principieel bezwaar tegen de Vira. Maar er geldt nog wel een rijverbod voor die trein. Uh, dat is een andere Belgische autoriteit, de, de Veiligheid, Veiligheid op het spoorautoriteit, autoriteit... die heeft gezegd, we, we, we trekken de vergunning in van de Vira om te rijden... nadat die bodemplaat eronderuit was gevallen. Dus als we weer willen gaan rijden, moet, dat, moet die trein opnieuw gehomologiseerd worden... zoals ze dat hier dan noemen, opnieuw getest worden. En pas dan zal die hier naartoe uh, naar Brussel uh, mogen rijden... Ja, de Belgen hebben daar geen vertrouwen in en die kijken naar andere hoge snelheidslijnen. De Eurostar, de Thalys. Die, die rijden allemaal al jaren probleemloos. Die kunnen zo over die betonbak tussen Amsterdam en Brussel gaan rijden. Dat vinden ze een veel reëlere optie. Goed, in Nederland gaat daar dus later over beslissen. Joris van Poppel, dank vanuit Brussel voor jouw verslag. Het Openbaar Ministerie heeft dus stevige straffen geëist... in de zaken rond de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen. Tegen de minderjarige verdachte werd jeugddetentie geëist... variërend van 30 dagen tot 2 jaar. De enige volwassen verdachte die hoorde zes jaar cel tegen zich eisen. Paul Sanders praat hierover met zijn advocaat. Minister Smets, u vertegenwoordigt uh, de enige volwassene die hier voor de rechter staat. Uh, het Openbaar Ministerie heeft vandaag zes jaar gevangenisstraf ge uh, geëist tegen uw cliënt. Wat vindt u daarvan? Ik vind dat een uh, zeer hoge eis. Uh, de officier van justitie geeft zelf in zijn requisitor aan dat geen van deze verdachten gewild kan hebben dat deze man zou overlijden. Hij geeft eigenlijk aan, het opzet is er niet geweest. Hij zegt dat het voorwaardelijk opzet er wel is. Als je zegt dat niemand dat gewild heeft, dan vind ik zes jaar wel een hele hoge eis. Want men wilde helemaal niet deze man doden. Nee. De officier zegt uh, daarentegen, uh, ja, uw cliënt is een volwassene. Hij had verantwoordelijkheid moeten nemen en hij had meer moeten doen om de vechtpartij te voorkomen. Ja, en dat is precies wat mijn cliënt ook heeft gedaan. Er zijn meerdere getuigen die verklaren dat hij heeft geprobeerd om uh, mensen uit elkaar te halen. Om de boel te sussen. Hij heeft geprobeerd om mensen tegen te houden. Daar gaan wij straks in het pleidooi ook uh, nader op in. Uh, dus wat de officier verwacht dat hij had moeten doen, heeft hij ook gedaan. Ja. Nu is er uh, één verklaring die nogal zwaar weegt in de bewijslast van het Openbaar Ministerie. Namelijk de verklaring van de zoon van Richard Nieuwenhuizen. Vindt u dat er te veel? Waarde wordt gehecht aan die verklaring? Zeker. Uh, de advocaat van uh, Michael zelf heeft gezegd dat hij vond dat de manier waarop de politie met hem is omgegaan tactloos was. Dat hij te snel na het incident is gehoord. Dat geeft al aan dat die jongen in een zeer emotionele toestand is uh, gehoord. En dat je dus terughoudend moet zijn met wat hij heeft verklaard. Daarnaast is er van alles misgegaan met die verhoren. Daar zullen we in het pleidooi nog op terugkomen. Uh, en heeft hij bij de rechtercommissaris een hele andere verklaring afgelegd. De van justitie zegt eigenlijk van nou ik hoef niet te bewijzen wie de noodlottige trap heeft gegeven. Uh, alle verdachten worden eigenlijk min of meer op één hoop gegooid. K kan dat eigenlijk zomaar? Nou, dat gaat om het medeplegen. Uh, dat kan niet zomaar. Als je vaststelt dat meneer Nieuwenhuizen is overleden door trappen... wat nog maar de vraag is... dan zul je toch ook moeten vaststellen... wie hem dan op een zodanige wijze heeft getrapt... dat hij zou kunnen overlijden. Want je kunt je voorstellen dat een schop tegen een been is niet voldoende om iemand te doen overlijden. Een schop tegen een hoofd. Misschien onder omstandigheden wel. Maar dan moet je wel vaststellen wie dat gedaan heeft. Dus daar gaat de officier meestal in zijn juridisch... in ieder geval veel te kort door de bocht. Ja. Maakt, maakt uh, de officier zich echt te makkelijk vanaf... dat het allemaal op één hoop te gooien? Hij maakt zich daar te makkelijk vanaf. Uh, ik kan daar wel enig begrip voor op tonen... omdat het natuurlijk moeilijk is in deze zaak... met al die verschillende verklaringen... om een goed beeld te hebben... Maar het feit dat er zoveel verschillende verklaringen zijn... geeft ook aan dat er een andere mogelijkheid is. Namelijk dat sommige van deze jongens, en zeker mijn cliënt... helemaal niet de grensrechter geschopt hebben, laat staan... een fatale schop hebben uitgedeeld. Dan uh, de verkeersinformatie, de problemen vanwege de putdeksel... die niet op voorraad is uh, in Amsterdam, Jolanda van der Velde. Ja, die, die leveren nog steeds 4 kilometer op... op de A10, de Ring Oost richting Zaanstad voor de Zeeburgertunnel. De rechter reishok is daar dicht. Na de spits gaat er nog een reishok dicht. Op de A12 Utrecht richting Den Haag komt weer een beetje lucht. Tussen de knopende lunetten en ouderij nog 8 kilometer. De reishok is weer open. Kapotte vrachtwagen op de A20, gouden richting Hoek van Holland... bij Schiedam-Noord, 2 kilometer. De rechter reishok is dicht. Hetzelfde geldt voor de A28... Ogenveen richting Assen, bij de Afidruinen drie kilometer. Daar is ook de rechterreishok dicht. Dan een DNA-onderzoek in Spanje, dat is afgerond. De lichamen die zijn gevonden in de buurt van de stad Morsia. Die zijn inderdaad van oud-volleybalster Ingrid Visser... en haar partner Lodewijk Severijn. Nog steeds is alleen niet bekend wat nou precies de aanleiding was voor de moord. Aan het eind van deze roerige week... praat ik met correspondent Jessica van Spengen in Madrid. Jessica, um, dat de DNA van deze twee was, daar werd eigenlijk ook niet meer aan getwijfeld. Heeft de politie er nog wel iets bij vermeld toen ze het vandaag bekend maakten? De nou, DNA-uitslag liet lang op zich wachten. De politie maakte al eerder bekend dat uh, het moeilijk was om de identificatie rond te krijgen... ...omdat de lichamen in dusdanige staat waren gevonden dat dat lastig was. Er werd daarnaast inderdaad ook bekend gemaakt waaraan ze nou uh, precies zouden zijn overleden. Er is autopsie gepleegd en uh, het is, daaruit zou blijken dat ze door een klap op het hoofd in ieder geval om het leven zijn gekomen... En er zijn uh, drie mensen voor verhoord, die zitten in voorarrest. Zijn er inmiddels nog meer mensen in beeld uh, als verdachten? Ja, er wordt nog steeds uh, druk over gespe uh, gespeculeerd natuurlijk. Uh, zouden er inderdaad meer mensen bij betrokken zijn? Handelde de verdachte uit eigen belang of kregen ze een opdracht? Nou, de hoofdverdachte die nu vastzit, Juan Cuenca, die ooit technisch directeur was van de volleybalvereniging waar Ingrid speelde in Murcia. die zou hebben gewe uh, gewezen naar de oud-eigenaar van de volleybalclub, dat is Dasto Olifante. die heb ik ook zelf gesproken afgelopen week. Die is ondervraagd door de politie al eerder, hij zegt zelf dat hij zelf zelf naar de politie is toegestapt om te zeggen wat hij weet. En hij blijft ook ontkennen dat hij er iets mee te maken heeft. En tot nu toe is hij ook niet opgepakt bijvoorbeeld. Ja, of er dan verder nog andere personen daar buiten bij betrokken zijn, dat moet nog blijken. Ja, we hoorden eerder deze week dat het te maken zou hebben met een zakelijk conflict. Daarna is daar nog weinig over bekendgemaakt. Uh, wat, wat valt jou op aan die werkwijze van de politie in Spanje? Nou, wat opvalt voor ons is dat de politie niet in de kaarten laat kijken. Dat is hier ook wel wat gebruikelijker moet ik zeggen. Maar het zou zelfs zo zijn dat ze daar nu bewust voor gekozen hebben. Um, ook om mensen die erbij betrokken zijn die verklaringen hebben afgelegd te beschermen. Maar de politie merkte ook dat de afgelopen week door deze zaak waar zoveel um, over naar buiten kwam. Dat uh, de familieleden bijvoorbeeld heel erg schrokken van uh, wat er naar buiten kwam. Ook via de media. Uh, ze probeerden nu zoveel mogelijk... ...mogelijk zelf de lippen op elkaar te houden... ...om in ieder geval niet kleine dingetjes naar buiten te brengen... ...en straks aan het eind van het onderzoek gewoon mogelijk in één keer duidelijkheid te kunnen geven. Ja, nu, nu zaten er ongeveer twee weken tussen de vermissing van de twee en de vondst van de lichamen. Het, het duurde even voordat de zoektocht uh, in, in volle vaart op gang kwam. Is daar nog discussie over in Spanje? Of, of ze niet eerder gevonden hadden kunnen worden en misschien zelfs in leven? Is daar discussie over? Er is niet echt een discussie gaande hier. Dat is, vind ik op zich wel opvallend. Kijk, in alle officiële mededelingen zegt de politie ook van we hebben goed werk gedaan. Alle rechercheurs die erbij betrokken zijn krijgen complimenten. Maar er kwamen ook geen tips binnen in het begin. Er was totaal onduidelijk waar deze twee waren. De politie hield ook rekening met verschillende scenario's. Dat ze mogelijk een ongeluk hadden gehad, een vrijwillige verdwijning. Nou kun je je wel afvragen, kijk als ze eerder bijvoorbeeld een oproep hadden gedaan om uit te kijken naar die huurauto, die Fiat Panda, dat gebeurde nu pas na anderhalve week, dan waren er misschien wel eerder tips binnengekomen. Dus dan was de zaak misschien ook wel eerder aan het rollen gegaan, want pas toen die auto werd gevonden, toen kwam de politie een beetje op het spoor van de verdachte die nu in ieder geval vastzit. Jessica van Spengen, er zijn nog steeds vragen. Jij houdt een vinger aan de pols bij het onderzoek van de politie. In ieder geval voor dit moment dank je wel vanuit Spanje, Jessica van Spengen. Alle uitgeprocedeerde asielzoekers die in de Amsterdamse Vluchtkerk woonden, tijdelijk, en daar weg moesten, die zijn inderdaad inmiddels vertrokken. Ze hadden tot zes uur de tijd vanavond. Marcel Bril, onze verslaggever, is daar al uh, de hele middag. Marcel, heb jij uh, er zicht op waar deze mensen naartoe zijn gegaan? Of staan ze nu voor die kerk, als ik jou zo hoor? Nou nee, ze zijn uh, verhuisd, want er is een nieuwe plek gevonden. Uh, dat is uh, heel snel gegaan. De uh, uitgeprocedeerde asielzoekers werden in een bus uh, naar uh, een andere plek gebracht. Eerst wisten we niet precies waar dat was En één van die bussen. En daarom hoor je ook dat applaus op de achtergrond. Arriveert nu een hele oude rode schoolbus. En er is een plek gevonden ergens anders in Amsterdam. En naast mij staat Younis... Um, u bent eigenlijk een van de leiders van de groep vluchtelingen. Ja. Um, er wordt hard geapplaudiseerd. Bent u ook blij dat er een plek gevonden is voor jullie? Ja, eigenlijk kijk, uh, ja. Want uh, ja, we moeten gewoon die, die kerk uit. En uh, de burgemeesterij zeggen, ja, ik heb uh, geen plek uh, voor jullie. En uh, gelukkig vandaag. Uh, we hebben contact opgenomen met, uh, met de kerk, uh, Krakis. En ze zeggen ja, wij hebben een plek uh, voor jullie. En toen zeggen ze zeggen ja, wij hebben helemaal geen uh, plek om te gaan eigenlijk. En uh, geen kozen. Ja, er, gaan... is er, er is door er, Krakis, is er een plek gevonden. We staan nu bij dat gebouw. Ja. Um, en mag nu naar binnen gegaan uh, worden, geloof ik. U bent nog niet naar binnen, hè? Zullen we even kijken of we kunnen kijken hoe uw nieuwe onderkomen eruit ziet? Uh, ja, maar ik weet niet of uh, uh, ik die... naar die. Ik zou niet naar binnen gaan. Hè? Niet naar binnen, nee. Nou, het is nog even afwachten, begrijp ik, totdat de politie er komt. U bent dus nog niet binnen geweest, maar het is een kantoorpand. Ja, met uh, vier etages. Vier etages, ja, ja. Dus u heeft wel de ruimte. Ja, ik ben uh, nog niet ook uh, naar binnen geweest. En uh, ja, maar ik zie gewoon uh, iedereen gewoon uh, blij, omdat ze hebben het dak. Omdat uh, iedereen ze denkt gewoon we gaan op de straat ook, uh, een dag geslapen, maar gelukkig, vanavond uh, vanavond we hebben het dak. Te slapen. Weet u al voor hoe lang u hier mag blijven? Ja, dat wist ik niet eigenlijk. Maar uh, ja, we gaan gewoon even vanavond hier slapen en dan gaan we kijken. Nancy mag, staat nu naast me die hoorden we net al even zeggen dat het beter was misschien om nu nog niet naar binnen uh, te gaan. Um, jullie hebben dit gekraakt. Waarom? Uh, omdat de vluchtelingen van de Vluchtkerk vandaag uh, op straat werden gezet en er geen oplossing voor ze was. Dus wij hebben dit pand gekraakt om een oplossing te bieden voor een huisvesting. De burgemeester heeft gezegd, voor deze mensen moeten er misschien maar een particulier initiatief komen. En dat hebben jullie bedacht? Ja, dit is een particulier initiatief. Al moet ik wel bijzeggen dat ik het redelijk slap vind van de burgemeester. Om zelf niks op te lossen, geen enkele pand aan te bieden. Terwijl hier enorm veel uh, kantoorpanden leeg staan. En dan de andere mensen overlaten om dat te doen. Maar goed, we hebben dat dus gedaan en met heel veel uh, liefde. We moeten even oppassen dat we niet omver gegooid worden door de matrassen die vanuit de vluchtkerk hier naartoe zijn gebracht en nu naar binnen worden versleept. Uh, het is nu inmiddels mogelijk voor de mensen om naar binnen te gaan, het kantoorpand in uh, en een nieuw plekje te zoeken waarvan ze hopen dat het voorlopig in ieder geval hun nieuwe huis even wordt. Vanuit Amsterdam, Marcel Bril. Straks het residentieorkest in Den Haag, dat treedt vanavond op met zanger Rufus Rainwright, die van Welcome to the Ball... I will never be defeated, I will never come undone I will never know the way it feels to be just anyone I will never fall Elton John is dit de uh, greatest songwriter on the planet. Vanavond dus treedt hij op met het residentieorkest in Den Haag, Roefus Wainwright. Jacomine Punt is alt-violist bij het residentieorkest. Goedenavond. Ja, goedenavond. Was het een bekende van u, Roefus? Nee, totaal niet. Oh, nee? Ik had er zelfs nog nooit van gehoord. Ah, en, en hoe bevalt hij inmiddels, nu u hem wel kent? Nou, het wordt... Uh, het is exciting, spannend. Um, uh, uh, ja, je repeteert met zo iemand. Uh, wij zijn natuurlijk van een... Uh een andere soort muziek eigenlijk, hè. klassieke muziek, echt, uh, de echte klassieke kant. En uh, deze zanger die schuurt aan ons uh, vak. En dan is het altijd spannend, zo'n samenwerking. En ik ben vooral erg benieuwd hoe hij het vanavond op het concert gaat doen. Want hoe deed hij het in, in, bij de repetities? Wat, wat heeft het wat u betreft opgeleverd, die combinatie, dat, dat schuren... Nou, dat dat ik een uh, uh, veelbelovend uh, avontuur inga vanavond. U, u klinkt nog een beetje met een voorbehoud. <lacht> nou, we u moet het nog zien, volgens mij. Uh, nee, we hebben gedegen samengewerkt en we hebben goed voorbereid. Uh, maar ik verwacht de grote artiesten, want wij zijn natuurlijk inmiddels ingelezen, zeg maar. Uh, uh, ik verwacht er nog wat van, ja, iets, iets bijzonders. Ik denk dat, dat, dat de sfeer die op een concert ontstaat, uh, die is altijd bijzonderder. En wij, wij, ik ken niet. Dus ik weet ook niet wat ik kan verwachten mm -hmm. tijdens een concert. Vandaar dat ik nog een reserve inhoud. En, en hij, hij zingt alleen en, en moet, moet u en de anderen volgen. Dat is uh, hoe, het, hoe het gaat vanavond. Uh, uh, nou nee, we, hebben, we staan onder leiding van een dirigent. Dat is uh, ten eerste, die heeft nee, eigenlijk uh, de touwtjes in handen. Uh, Rufus die uh, citeert ook uh, um, Shakespeare sonnets, sonnetten... Uh, en ik heb geen idee of hij tussen de liederen door nog uh, dingen vertelt. Of doet... Uh, het is een, natuurlijk een artiest, een showman. Ik, nogmaals, ik weet niet wat ik kan verwachten. Nee, Wij nee, hebben gewoon de liedjes het. gerepeteerd en de stukken. En dan moet hij die, het maar maken vanavond. Goed. Maar ja, het is, uh, het is nog geen gelopen race, zeg maar. Waar, waarom doet het orkest dit? Nou, dit is een zogenaamde crossover. Dus we combineren onze muziek, klassieke muziek... met um, in dit geval een, een popartiest. Uh, dat doen we natuurlijk al langer. Dat is niet iets nieuws. Uh, het goede hieraan is dat je uh, in Den Haag laat zien... kijk, wij spelen niet alleen klassieke muziek. Wij kijken ook bij andere mensen in de keuken. Dit is voor uh, de subsidie, bedoelt u? Het is, nee, het is absoluut niet alleen voor de subsidie. Het is wel iets wat van ons gevraagd wordt. Maar uh, zoals ik dat eerder zei, wij doen dit al veel langer. Wij hebben uh, zelfs gespeeld met straatmuzikanten. We hebben vaker met popartiesten gewerkt. We hebben zelfs een keer met een Turkse grootheid uh, gewerkt. Dus het is niet nu door de uh, subsidiedruk dat wij dit ineens gaan doen. Het Wordt vast mooi, geniet ervan. Dat, dat zeker doen. Ja, een, een avontuur voor Jacobine. Punt als violist bij het uh, residentieorkest. Dank u wel, goedenavond, Joost Eerdmans. Ook jij, Lu goedenavond, hi Lucella. Vertel, als, ja, als jij vanavond naar de disco gaat, ja, um, of naar ja, het residentieorkest, of naar het orkest, ja, precies. Ik dacht er ook over na, dan uh, dat zal wel minder problemen opleveren. Maar een maar gemiddelde disco. Uh, moet je wel de oordopjes meenemen. Dat, dat is inmiddels uh, bekend, want uh, je kunt er eigenlijk niet zonder. Het geluid staat veel te hard in de disco's. En niet alleen daar, maar ook in clubs, op festivals. Dat uh, was eigenlijk het nieuws van vandaag uh, door de staatssecretaris Van Rijn gebracht, van Volksgezondheid. Die zegt, die volumeknop in disco's, die moet omlaag. Uh, hij komt zelfs met nieuwe regels. Uh, ik denk dat hij wel een punt heeft. Uh, er wordt enorm veel oorschade geleden, uh, door met name jongeren. Het neemt toe, ondanks allerlei campagnes, uh, blijft uh, blijf men er last van, van houden. Dus te veel lawaai in die disco's. En uh, ik uh, ga de volgende stelling lanceren op dit uh, maatschappelijke probleem. Stel disco's aansprakelijk voor gehoorschade. Laat ze maar boeten als het blijkt dat ze die knop niet omlaag willen doen. Um, dat lijkt me effectief. Ik heb een oorarts natuurlijk in de show. Dr. IJzer Wielinga zal mij vertellen hoe erg het is. En Tom Poppers is directeur van Escape in Amsterdam. En ik weet niet wat hij ervan vindt. Maar ik ga hem in ieder geval voorleggen. Om die knop maar eens omlaag te doen. Anders volgen de boetes. U kunt ook meedoen, luisteraars. 0800 11 21 1121. Dus dat is het gratis nummer komt u hier binnen. Lijnen staan open. En ook die Twitter is, is te bereiken. Doe een tweet op hashtag eens of hashtag oneens. Dus een hekje ervoor. En dan komt u ook binnen. Ik hoop dat we elkaar spreken in het gesprek van deze dag, vrijdag. Ik hoop u te zien en te spreken in de Avondspits van WNL. Tot zometeen. Dit is Radio 1. Het NOS-journaal. Het CDA wil een parlementaire enquête naar de Vira. De Belgische spoorwegen hebben besloten met de trein te stoppen. omdat de veiligheid niet kan worden gegarandeerd. Het CDA vindt dat staatssecretaris Mansveld de Tweede Kamer beter had moeten informeren over de problemen. De Nederlandse spoorwegen hebben nog geen besluit genomen over de toekomst van de Vira. Zeven al-Islam, de tweede zoon van de gedode Libische leider Gaddafi, moet door het internationaal strafhof in Den Haag worden berecht. Libië wilde hem in eigen land berechten. zeven al-Islam wordt nu nog vastgehouden door militieleden. De rechters van het strafhof zijn bang dat hij in Libië geen eerlijk proces krijgt. In Amsterdam is de zogenoemde vluchtkerk leeg. Er zaten meer dan 100 asielzoekers. Ze moesten voor het einde van de dag vertrekken. De asielzoekers hebben per persoon 225 euro gekregen. Dat geld komt uit een speciaal potje van de gemeente... Een woningbouwvereniging heeft vier huizen beschikbaar gesteld. Het is niet bekend hoeveel mensen daar mogen slapen en waar de andere asielzoekers naartoe gaan. Het Openbaar Ministerie heeft twintig jaar gevangenisstraf geëist tegen de verdachte van de moord bij een kickboxgala in Zijtaart in Brabant. Bij dat evenement werd een kickboxpromotor doodgeschoten. En dat is nieuws op dit moment. Het weer. Het weer. Gerritiemstra. Ja, op de Noordzee ligt een groot gebied met mist en bewolking. En dat trekt naar het zuiden. Het heeft inmiddels het noorden van het land al bereikt. Vanavond en vannacht wordt het overal geleidelijk bewolkt... en ook kan er mist binnendrijven. De temperatuur daalt naar zo'n 9 à 10 graden. En morgen begint de dag bewolkt en mistig in de kustprovincies... en op het IJsselmeer blijft dat een groot deel van de dag zo. In het binnenland breekt de zon geleidelijk door... en het wordt dicht bij zee niet meer dan een graad of 13. En in het binnenland wordt het 16 tot plaatselijk 18 graden. De wind waait morgen uit het noorden tot noordwesten, is matig boven land en aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig windkracht 5. In het oostelijk Waddengebied zelfs een krachtige wind, windkracht 6. Zondag is het ook vrij koel cool met 14 tot 18 graden. Er zijn dan perioden met zon, maar aan zee is er opnieuw een risico van wolkenvelden van zee. Het blijft wel droog. Na het weekend blijft het ook droog en de temperatuur loopt op naar normale waarden rond 20 graden in het midden van de week. ANWB Verkeersinformatie, dus nog 24 kilometer over van de avondspits. Daarvan vallen op de files op de A10, de Ring Amsterdam-Oost richting Zaanstad. Voor de Zeeburgertunnel 3 kilometer, daar is één rijstrook dicht. Na de spits gaat er nog een rijstrook dicht. Op de A27 Utrecht richting Breida, bij de brug Goorkem 3 kilometer. En door een kapotte vrachtwagen op de A28 Hogeveen richting Assen. Bij de Alvedruinen 2 kilometer, de rechte rijstrook is dicht. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Joost Eerdmans. Stel disco's aansprakelijk voor gehoorschade. Ook deze vrijdagavond is het debat weer geopend. Dit is Avondspits van Omroep WNL. Wel WNL. 0800 1121. Een goedenavond, snoeiharde gitaren en monotone discodreunen... ze zijn aanleiding voor staatssecretaris Van Rijn... Gezondheid, om het geluidsniveau in discotheken en bij festivals aan banden te leggen. 100 decibel, dat moet de standaard worden, vaak is het... Veel harder in clubs, bijvoorbeeld 120 decibel of nog harder. Bij concert en festivals is het nog veel harder. Daar luister je tussen de 130 tot 150 decibel naar je favoriete artiest. Leuk voor een avondje uit, maar bij meervoudige blootstelling kun je continu een piep in je oren krijgen. En dat probleem draag je voor de rest van je leven mee. Iets waar in mijn ogen de organisatoren van festivals en club-eigenaren te weinig rekening mee houden. Zij moeten daarom verantwoordelijk worden gesteld. Ze moeten boete doen. Dit in de vorm van aansprakelijkheid. En daarom juich ik de normering van staatssecretaris van Rijn toe en ik zeg: stel disco's aansprakelijk voor gehoorbeschadiging. Wel WNL. 0800 1121. Welkom bij Opinie Radio 1. Dit is een debat. U mag meedoen. Het aardige is er van mijn mening geconfronteerd mag worden met tegengeluiden, dat hoor ik heel graag zelfs. Dat doet u op Twitter met hashtag eens of oneens. kunt mij ook bijvallen, daar is ook helemaal niks mis mee. nu u kunt mij bellen op 0800 11 21. We gaan een oorarts spreken over de ernst van dit probleem. En eh, ja daarna ook nog Tom Poppes, hij is directeur van Escape. Die zal ook in de show aanwezig zijn. En natuurlijk u. Kijk, ik zeg, laat ze gewoon geld storten, die, die, die, die eigenaren... als ze zich niet houden aan de regels... En die, dat fonds gebruiken we weer voor uh, het laten genezen van gehoorbeschadigingen. Um, lijkt me interessant, of voor onderzoek. André Lenzink twittert het helemaal eens. Het volume moet omlaag bij concert. Hij zet dat in hoofdletters en uh, wil kunnen genieten zonder oordopjes. En Jan-Willem Navis zegt... Oh my god, Joost Eerdmans is het eens met een PvdA-maatregel. Disco, hashtag disco, zegt hij. Ja, er huist een ongelofelijke socialiste mee uh, vanavond. Het is, het is niet anders, maar ik, ik meen het wel. Valentijn Wilson komt binnen uit Amsterdam. Dat is een mooie plek om uit te gaan. Valentijn, goedenavond. Ik ben ook een PvdA'er. Maar nou. dat terzijde, Ik um, nog niet hoor, zeg ik even eerlijk mee. Um, dat je de volgende ochtend nog steeds suisende oren hebt. Ja. Dat is niet oké. Okay. Mm -hmm. En daarnaast, waarom zo hard? Ja, precies. Want je bent lekker met elkaar uitgaan. Je wil mensen ontmoeten. Je wil met mensen kletsen. En je kunt alleen nog maar tegen elkaar schreeuwen. Ja. It, it, je kunt... Uh, uh, waarom die herrie zo ontzettend... Uh, waarom het volume zo ontzettend hoog? Precies. Valentijn, hoe oud? Ik doe het net ja. nog even in slagen. En ja. mag ik nog één anekdote stellen? Graag. Ik ben ooit wel eens gewoon in Duitsland of in Tsego-Slokije in een bierhal geweest. En er was het enige geluid... het geluid van de mensen die met elkaar spraken. Geen hm. muziek. Hm. En, oh, zo gezellig. Ja. Dat ik en, ken, dus ja. ik zeg van... Um, laten, laten we eens kijken, moet het nou echt zo hard? Wa en waarom? Nee, eigenlijk? top. Gezegd van het, hoe oud ben jij? Uh, ik ben een oude lul. Uh, hoe, oud, hoe oud is deze lul? Vijftig. 50. Nou, dat valt maar mee. Maar ik heb, ik heb dus al heel veel, heel veel goorschade opgelopen in het verleden. Ja, het valt mee en dat je me nog... Spreek, ja. Ik spreek dus uit ervaring dat ja. ik altijd zoiets had van... Ja, waarom... Als het, als het volume zo hard is, nee, kan precies. ik niemand meer praten. Het... En dan kom ik de volgende ochtend... Ja. Heb nog steeds suisende oren. Je kunt niet ook goed. niet meer normaal met een gesprek voeren. Met, je raakt er spontaan uh, van in een keelontsteking. Omdat je zo hard begint moet bleren over, over de muziek heen. Het is inderdaad gewoon niet meer gezellig. Vaantijn, we zijn het eens. Dankjewel, je Wilson. 50 jaar, nou, ik ben dan, wat ben ik? 41. En, of 42, sorry. En het punt is dat je dan vroeger had je die disco's ook natuurlijk. Dus ik had de indruk dat het eigenlijk van alle tijden is. Maar het schijnt dus alleen maar harder te zijn geworden in die, in die, in die disco's. En die, vooral die festivals. En men moet met oordopjes, zelfs het personeel loopt er gewoon met oordopjes rond. Lia van der Velden tweet het eens, ik ben beroepsmuzikus, Gehoorschade door te harde geluiden nooit meer te herstellen. De jeugd moet zichzelf ook leren beschermen. En Freek Kok zegt eens, geluidsnorm aanscherpen en clubs en disco's die zich er niet aan houden, sluiten en aansprakelijk stellen voor de gehoorschade. Nou Freek, dat is precies wat ik wil. En er komt ook iemand binnen die zegt, nou ik ben liever doof dan dat ik naar Eertmans moet luisteren. Dat mag ook gezegd worden. Helemaal geen, geen probleem. man is uit Groningen. Goedendag, ik luister liever naar u dan dat ik doof ben. Dankjewel. Even, by the way. Oké, okay, by the way. Uh, nou, ik had al gezegd van uh, ik ga mijn stamkroeg van vroeger ga ik aanklagen. Voor, voor gelegd, want uh, ik ben alcoholist geworden. Uh, met andere woorden, je zoekt het gevaar natuurlijk ook zelf een beetje op. Ja. Nu vind ik wel dat, dat mensen wel gewaarschuwd uh, moeten worden voor het volume van het geluid. Maar ja, je weet gewoon tegenwoordig. Het is nog zo, want de mensen willen het ook. Het moet hard, hard, hard en snel, snel, snel. Ja. Dus mensen weten vaak ook als ze erheen gaan dan uh, heeft dat een enige risico. Mm. He, dus uh, het is natuurlijk ook een beetje een eigen verantwoordelijkheid. Het is zo, het He, is, dus is zo. Maar het gaat s'nachts ook niet in Amsterdam door een of andere donkere lugubes tegenlopen. En als je dan overvallen wordt, zeg ja, ja. Maar ja, weet dan je, dan dat ik lopen, Maar ja. hadden wat ik me wel eens afvraag, ik snap, ik snap je punt, ja. waarom doen ze het? Want ik denk als je een enquête houdt onder de festivalgangers, dat iedereen zegt, joh, een tandje minder, geen enkel probleem. He? Ja, nou ik denk dat dat een beetje een manifestatiedrang is, om het even zo te formuleren. Uh, iedereen wil ze graag laten horen en dat moet dan hard, hard, ik Ja, blijkbaar. Uh, ik was, uh, toevallig liep ik uh, laatst even op Vranekreen en er was ook een of andere concert. En ik zei toen uh, tegen de kameraad like, waar ik samen was, nou dat is wel erg hard hoor. Ik zei, ik ga hier weg, want uh, volgens mij is het helemaal niet goed voor je oren. Maar dan zie je toch die mensen daar op het podium staan te dansen en ja. te zingen. En denk, ja, dat kan volgens mij nooit goed zijn dus Nee, dat kan orde. niet goed zijn. Dat kan niet goed zijn. Ze maar... hebben het niet in de gaten. Ze hebben het niet in de gaten. Misschien, of ze hebben oorlog op in, dat kan natuurlijk ook. Hadden... Ja, dus nou, dus eigenlijk, eigenlijk zouden we moeten pleiten, dat lijkt me een hele goede oplossing... ...dat bij elke specifiteit er een, een of andere bord komt met het volume erop, decibel... Precies, meter, 100. Ik zou zeggen 100 maximaal, net als je op de rond, rondweg. Dankjewel, Hadden is. Stel disco's aansprakelijk voor gehoorschade. Dat is mijn thema van vanavond. Johan Post heeft zelf een drive-in uh, disco. Goedenavond, Johan. Hallo, Johan Post van Ambitious. Ambitious, een van de grootste in Nederland, begrijp ik, uh, qua drive-ins uh, ja, die er is zijn. is ingelicht. Ik ben even goed voorgelegd hier. Johan? Helemaal goed. Nee, wij hebben geen clubs, hè? Wij komen met ons, uh, onze speakers komen altijd uh, bij mensen naar binnen rijden. Uh, Breidenhoften en bedrijfsfeesten. En uh, nou ja, mijn mening is dat je uiteraard uh, mensen moet aansprakelijk stellen als, uh, als de knop te hard staat. Ja. Dus uh... boete betalen, vind je? Ja. Uh, boete zou uh, moeten kunnen, alleen uh, dan kom je natuurlijk in een gevaarlijk gebied... Uh, waarbij je moet gaan kijken, van wanneer moet iemand een, een boete ontvangen... en wie moet de boete krijgen, is dat de locatie, is dat de geluidstechniek is. En dat is ja, ook... de eindverantwoordelijke, de eindverantwoordelijke ja. voor het feestje. Ja. ja, maar ik weet dat geluidstechnici uit ervaring redelijk eigenwijs uh, kunnen zijn. Hmm. Ja, die, uh, die komt er... Maar ook iemand ja. die dicht bij de speaker staat, ja. uh, heeft die dat dan uh, aan zichzelf te danken... of moet dan ook nog die, uh, die eindverantwoordelijke... Uh, boete, dat is natuurlijk een lastig verhaal. Maar waarom gebeurt het? Jij bent dj, er wordt ook op Twitter gevraagd. Van waarom die muziek zo hard? Is daar, is daar een reden voor dat jullie zeggen, dan is de sfeer beter? Of uh, bij 130? Ja, ja, ik hoorde net iemand zeggen, je moet, me, je moet, ook, je moet ook nog gezellig blijven. Je moet een praatje kunnen maken. Ja. Sommigen willen geen praatje maken. Sommigen willen in uh, extase raken. En dan moet, het, dan moet het hard. Is dat en, zo? Uh, Oké. Okay. Uh, en ik, ik vind het leuk als ik de muziek hoor die ik uh, leuk vind, uh, maar dat het hard gaat. En mijn moeder, als ze niet leuk op de radio hoort, zet ze hem ook hard. Ja, het, dat is op zich Dat er een aan zit. Nee, maar dat... dat zit toch in de mens dat het dan harder moet. Ja, maar dan praat je meestal niet met anderen. Als je in de auto zit en je wil harde muziek draaien... Ik, of je moet allebei heel erg le leuk vinden, maar if, vaak zit je in eentje... en dan is het niet zo erg uh, ook om dan ja. ook nog te moeten praten. En dan kies je er zelf voor. Maar in zo'n disco, bij jullie, word je er gewoon mee opgezadeld. Ja, dat is natuurlijk vervelend. Want als je komt, uh, hey, of een disco of naar een festival... Je, je wil iets beluisteren, je wil iets meemaken... en uh, je wil een leuke avond hebben, en ja. als het dan te hard staat... Uh, ik heb het ook wel eens gehad, dat, dat ik dan gewoon weg ben gelopen. Nou, eigenlijk is dat zonde, want je wil er eigenlijk wel je zijn. Ja. Oké. Okay. Uh, dat is vervelend. Ja? Johan Post van ABC, dank je wel voor jouw bijdrage en reactie op mijn stelling. Stel de disco aansprakelijk voor de gehoorschade. Ik ga naar iemand die veel van oren weet en oorschade. Dat is dokter IJzer Willinga, KNO-arts. Goedenavond, dokter Willinga. Ja. Goedenavond. En een hele avond. Komt er nou veel voor? Disco doofheid. Ja, komt, en, en neemt ook toe en het komt erg veel voor. Het is buitengewoon vervelend, want je merkt het niet. Hè. Het gaat heel erg uh, sluipend ja. en, en als je wat ouder bent dan ineens dan, uh, word je geconfronteerd met een hoge tonenverlies. Dat is al heel vervelend, maar je hebt ook vaak een suis of een piep uh, die, je over, die, je, die je doorkrijgt. Je ja. Je voorstellen dat, dat er dus harde geluidsgolven binnenkomen. Dat is zo'n 100 dB, 95 dB. Als je dat vijf of tien minuten hebt, dan krijg je al schade. Oh. En uh, ja, als die dat binnenhoort, dat bestaat uit, uit cellen met, met trilharen. En je moet je voorstellen, trilharen, ja, een soort uh, korenveld. Nou, daar gaat een orkaan overheen op dat moment. Mm. Dat zijn de geluidsgolven. Daar gaat een orkaan overheen. En als je dat een paar keer hebt, dan richten zich een aantal korenaren richt zich niet meer op, want die zijn geknakt. En ja. dat zijn vooral de hoge tonen, die hele fragiele... Uh, uh, uh, van die hele fragiele korenaren als het ware zijn, die knakken en die komen niet meer overeind. En dat heb je eigenlijk in een disco. Daar komt een orkaan overheen en daar komt nog een keer een orkaan overheen. Precies. Ja, en dan en, ligt de, de tent plat. En dat weten die eigenaren ook wel, dat... Nou, dat... Nog sterker, het is zo dat, uh, dat in, in Vlaanderen is het sinds 1 januari zo, dan is er wetgeving uh, met een, uh, die zegt je mag een maximale geluidsemissie van 100 decibel hebben. En de discotheken zijn verplicht om bezoekers kosteloos gehoorbescherming te geven sinds 1 januari. Dus die hebben dat toch in het, uh, in het snotje. En ja, dat zouden wij toch eigenlijk ook moeten doen. Maar dan sta je ook je buurman niet meer. Want dan, dan, dan versta je ook niemand meer als je even aan de bar staat te praten, bij wijze van spreken. Nu begrijp ik wel dat je naar een bepaalde, naar, naar een housefeest uh, uh, gaat... En meer om in trance te komen, zeg maar, zoals, zoals zo net ook een duidelijk verhaal was, dan dat je daar nou komt om een heel exposé met elkaar te maken. Nou, dat, een heel, dat heel is niet, dat precies, niet de beste plek om te gaan vergaderen, nee, dat begrijp precies. ik ook. Maar je zit inderdaad wel aan de bar, op ja. ben je het even zat. En dan wil je wel even. Ja, je ontmoet een en, leuk en, meisje, precies, ja, precies, en je wil praten. Wat vindt u nou, van, ja. dokter, van die um, 100-grens die de staatssecretaris wil, 100 decibel in disco's max, is dat wel, of bent u dat nog ja, lager? Moet? Dat, dat is ...europees wel haalbaar. Alles moet natuurlijk Europees haalbaar zijn tegenwoordig. Maar als je ziet dat België dat ook heeft gezet, ...snap ik dat goed. Het is nog steeds verdraaid hard, vergis je niet. Want ja. je gaat vaak ook nadat je bijvoorbeeld een avondje in disco heb gestaan, ga je de volgende dag met je balkman op, of hoe het, een mp3-speaker ja, ja. op, ga je in de trein zitten, terug naar Groningen. Dan heb je dus weer, eh, als je in Paradiso geweest bent, heb je dus weer 2,5 uur, 95 decibel op je oor. Kijk, die dan moeten we je... ook niet vergeten. Nee, precies, precies. Dan is die orkaan, die gaat maar door. Ja, en meneer Williga, zegt u tot slot, uh, dat is een, een zaak waar je inderdaad de eigenaar voor zou moeten beboeten, zoals ik stel, of vindt u toch primair de bezoeker die hier verantwoordelijk voor is? Nee, ja, je, je hebt ben natuurlijk A, primair verantwoordelijk voor je eigen gezondheid, maar de, ook de, de eigenaar, zoals de Belgen ook doen, die heeft een verantwoordelijkheid. Ja. Net als een caféhouder een verantwoordelijkheid heeft. Ja. En die moet je allebei nemen en dan Precies. vind ik 100 decibel en gewoon zeggen, luister eens, geef de mensen dan kosteloos ook een gehoorbescherming of bied een plek aan waar je wel rustig kan Dat praten. sowieso. Ja. Uh, de rokersplek misschien. Dat ja, dat af, net ja. een rokersplek. Dan ja. vind ik het prima. Oké, okay. dokter Eizenwielinga, KNO-arts, oorarts, dank u zeer voor uw uh, Begeleiding hier bij dit thema. Uh, ik zeg, maak, maak de disco aansprakelijk voor gehoorschade. Komt heel veel binnen op Twitter. Jelle Grootjes zegt, Eerdmans, Bas moet je niet horen, die moet je voelen. Mech tot Westerhout, ook eens. Geluidsbegrensers op de apparatuur is ook een idee... Katjit64 is het oneens. Wat een oude lullen praat. Ik ben 50 en ik geniet van muziek. Mijn gehoor is nog 80% volgens een test. Eigen risico, dus niet zeuren. Lucas van Bilderbeek euh, zegt. Betutteling is dit keer in het algemeen belang. En dan mag het. Dat is een goed voorstel, vindt hij. Jan Giese zegt. Niet vergeten dat je oren wennen aan geluid. Na een uur of twee lijkt alles zachter te staan. Dus moet het weer harder. Dat is dus gevaarlijk. Time Heesbees. Oneens, wat een betutteling. En Wilco Boender zeg ik nog. Die zittert wat een onzin. Je kiest er zelf voor om naar zo'n club of festival te gaan. Ik blijven weg. Geen betutteling Joost. Wat vindt u? Moeten die clubs aansprakelijk zijn? Zometeen de directeur van de Escape in Amsterdam, Tom Poppers. Maar nog even een paar bellers ervoor. Marcel de Kraan uit Hilversum. Ja, dag, Joost. Goedenavond. Dag, Marcel. Zeg het maar. Ik ben het helemaal eens met de stelling. Hè? Je moet eh, discotheken die gehoorschade veroorzaken... wettelijk aansprakelijk stellen. Ja. Het is natuurlijk wel een beetje een probleem hoe je dat doet. Hè? Want ja, als je naar een feestje bent geweest en je houdt last van oorzuizingen... Toon maar eens op individuele basis aan dat het net precies van dat feestje komt. Maar jij had een idee uh, voor een fonds, geloof ik. Dat leek mij wel aardig, ja. Laat ze alles, alles in een fonds storten en dan ah. kijk je uh, of, het, of het voor, uh, voor de, ja, de patiënten er, uh, ervoor gebruikt kan worden. Nou ja, dat zou iets kunnen zijn. Want als je, als je die verhalen van die oorarts hoort over die hè, afgesnakte ja. korenaren, die vergelijking maakte die dan... Dan reizen de haren uh, te bergen. Precies. Um, wat ik zelf vroeger deed, ik ben 46... ik uh, maakte altijd van die, uh, van die watjes, die deed ik dan in kaarsvet. En die stopte ik dan in mijn oren. Hm. En natuurlijk zorgde ik wel dat mijn haar dan lang was. Want ja, nou, je wil dat niet als watje worden aangemerkt. Want je Le loopt er met watjes in je oren. Maar ja. ik, heb er, uh, ik vond het toen een beetje een maatregel... maar ik heb er nog steeds gespijt van. Kijk, maar is het, het is niet cool, denk ik, voor de jeugd... om met een watjes in nee, je oren inderdaad nee, te lopen. Nee, dat... het is niet cool. Maar als jij nu vertelt dat zelfs uh, mensen die concerten organiseren... Ja zelfs met die oordokjes lopen, Precies. Ja, dan zijn we toch met z'n allen wel een, een tandje te ver Maar gegaan, misschien, hebben die, ik, hebben die ook, ja, misschien hebben ze ook zo'n veetje dan op hun revers. Dat kan natuurlijk ook, dat dan dat soort oortjes zijn. Maar ik, ik had inderdaad ook een paar personeel er gewoon rustig mee rondloopt. Het is gewoon niet met de harde. Dankjewel <laughs> ja, ja. Dan ja, oké. Okay. Marcel, Dank je bedankt. Ook. Marcel de Kranen. Dankjewel, er wordt veel en goed gebeld. Ruud Kroeze uit Utrecht. Ruud Kroeze, is het? Goedenavond. Goedenavond, Ruud. Ik ben het eens met je stelling, maar er komt nog wat bij. Het is namelijk uh, de overlast voor de omgeving. Met name bij festivals. Mm. Dan, uh, ja, dat staat tegenwoordig zo hard dat je in, op vele kilometers afstand uh, hoor je het nog. En die festivals die gaan soms tot uh, ver in de nacht uh, door. Tot drie, vier uur. En dan is het verder helemaal stil. En dan, uh, dan hoor je het uh, nog steeds beuken. En dat ja. is echt uh, hinderlijk. Ja, overlast. Dat, dat is een ander chapitre, maar daar zeg je van... dat, dat, hoort, dat is meteen, sla die klap, uh, die die meteen mee in de klap. Het lijkt mij inderdaad een win-win situatie... dat als het geluidsniveau naar beneden gaat om uh, de oren te beschermen... dat, uh, dat je dan tevens uh, de omgeving daar een groot plezier mee doet... en ja. dan ook even kijken naar het frequentiespectrum... want tegenwoordig die, die lage tonen, die bassen, die staan op 10... en uh, ja, die geven die overlast ja. uh, echt uh, vele kilometers ver. Ruud Puse, dankjewel. Uit Utrecht Kan de reactie 0811 21 als u mee wilt doen... Aan van deze aflevering van avondspits. Stel disco aansprakelijk voor gehoorschade. We gaan naar Amsterdam, we gaan naar de Escape. We gaan naar Ton Poppers die daar directeur van is. Goedenavond Ton. Goedenavond. Ton, je bent ook overigens uh, voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland van Amsterdam. is gezegd uh, ja. daarbij. Uh, ik zeg dus aansprakelijkheid voor de disco-eigenaar wat betreft gehoorbeschadiging. Reageer er eens op als je wil. Um, ja, uh, ik geloof dat het een, een lastige weg wordt om dat uh, zo makkelijk even te constateren. Um, dat geldt ook voor de festivals, uh, dat geldt uh, voor uh, live concerten. Dus uh, ja. dan gaan er al heel veel mensen aansprakelijk gesteld worden voor, uh, voor allerlei zaken. Um, kijk, uh, de Escape lost het uh, vrij simpel op. Uh, iedereen uh, die kan, eh, uh, gratis uh, gehoorbescherming uh, aanschaffen uh, bij ons. En we waarschuwen er al voor. En, uh, en we hebben, een grote, we hebben een grote db mee te hangen. En dan kun je precies zien wat uh, ongeveer het aantal db's uh, is in de ruimte. Ja. Um, en uh, uh, uh, ja, er is natuurlijk ook nog wel iets als, als eigen verantwoordelijkheid. Maar als er een algemene maatregel komt waarin het uh, 100 db ongeveer uh, afgereden ja. gaat worden... ja, dat... ik zou daar verder geen, uh, geen moeite mee hebben. Nee, dat precies. Maar kijk jullie, het is wel bizar. Want als iedereen op een gegeven moment oordopjes rondloopt... dan vind ik het niet zo gek dat de staatssecretaris Van Rijn zegt... Laten we dan nou gewoon die knopjes wat lager zetten. Met in plaats van iedereen eh, oordopjes te laten dragen of zijn gehoor te beschadigen. Nou ja, kijk. Um, mm, uh, je bent natuurlijk uh, in, een, in, een, uh, in een disco en, en uh, je staat op de dansvloer te dansen en dat doe je in een kwartiertje twintig minuten en dan ga je vaak weer naar een andere plek in de ruimte en daar is het geluidsniveau weer veel lager. Ja. Dus euh, je moet natuurlijk wel langdurig in de buurt zijn van boksen. Wil, uh, wil je dat echt. 20 ja, twint uh, minuten? Uh, ja, risico lopen. De oorarts ja. zei: 20 minuten. Nou ja, oké, okay, dus maar veel langer dan 20 minuten sta je meestal niet te dansen. Maar als hmm. je daar dan uh, gehoordoppen uh, uh, of, of beschermingsdoppen uh, uh, draagt. wat al ons personeel trouwens al doet. Ja, hè, maar echt? dat ligt ook een beetje al in de uitbouwwet uh, verankerd. Dus het is niet zo dat ja. het vrijwillig is, maar dat is verplicht. M het, maar voor het personeel, dat begrijp ik. Maar wat, wat, hoeveel mensen, bezoekers, ja? zeg maar, dragen oordopjes bij jullie? Is dat cool? Nou. Nou, dat, dat, dat wordt steeds uh, minder uh, badjesachtig. Uh, de aandacht voor gehoorbescherming uh, is, is, is significant. Ja. En heel veel mensen die, die doen dat. En er wordt echt niet meer van opgekeken. Okay. Dus uh, wat dat betreft uh, is, het, uh, is, het, uh, is het eigenlijk uh, redelijk gemeengoed aan het worden... om je goed te beschermen. Tom. En dat geldt natuurlijk voor heel veel zaken natuurlijk. Uh, ja, we moeten ook de sigaret gaan afschaffen. Ja, uh, die want, uh, iedereen, weet, uh, absoluut. iedereen weet dat dat nee, maar goed, daar doen we is. We, daar Goed, van zeggen we ook van tabaksfabrikanten worden daar volgens mij ook ook op aangesproken en daar daar ja, zit allerlei uh, op niet, uh, maar niet uh, niet aansprakelijk gesteld als je aan longkanker mm. komt te overlijden dus uh, daar zijn wel pogingen uh, toe veranderen. nee die, uh, de precies. overheid die heeft nog aardig wat accijns in zijn zak gestopt. Dus, ja, uh, nou, accijns op de uh, disco kunnen we ook nog krijgen natuurlijk, Tom. Dat, uh, daar word je ook niet vrolijk van. Ah, nou, die is er wel, hoor. Uh, die is er genoeg. Ja, <lacht> ja ik sta wat je bedoel. Tom Poppers, <lacht> gaan we gaan wat luisteren naar nou, mensen die gaan reageren ook op jou, uh, Tom. Tom Poppers, directeur Escape, uh, hoorde u. Uh, mijn stelling dus, stel die disco aansprakelijk voor gehoorschade. Het rijst de pan uit, hoorden wij de oorarts uh, verklaren hier bij Avondspits. Rob Buzink twittert eens, gehoorbeschadiging is onherroepelijk. Antigeluid, kijk, dat is, een, dat is nou eens een account uh, wat ik kan gebruiken, die zegt zegt oneens, hé, hey, waarom moet de overheid ons altijd beschermen tegen onszelf? Valhelm, boete, autogordel, boete, onzinnige bemoeizucht. Snappie, zegt oneens, want je weet dat deze ellende in de disco's heerst. En Patrick Koels het eens, in de industrie is een werkgever ook aansprakelijk... als mensen op zijn terrein schade of letsel oplopen. Precies rek, helemaal niet zo gek. Jeroen Spierings uit Nijverdal, reageer maar. Ja, ik ben het oneens. Uh, omdat mensen een eigen keuze hebben. Een keuze om wel of niet naar een concert of disco te gaan. Uh, en daarbij kun je ook nog kiezen waar je gaat staan. En ga je dicht bij speakers staan of ga je wat naar achteren? Mm. En praktisch gezien, praktisch gezien heb je ook een, bij een festival ook. Het is vaak een open terrein. Uh, ja, daar kun je uh, met, met een beperkte geluidsinstallatie bereik je nooit het hele publiek. En dan komt er geen hond. Dus dat lijkt me dan ook niet echt haalbaar. Uh, nee. En ik ben ook wel benieuwd, ik heb nog niet gehoord over handhaving. Dat moet je dan gaan handhaven in alle discotheken, cafés. Dat is niet heel moeilijk, hè? Je hangt gewoon een decibelmeter op. En als het daar bovenuit komt, dan leg je een boete op... en dat gaat in een fonds. Ja, maar wie gaat dat dan uitvoeren? Politie of een agent of een instantie? Dat kan elke agent of een BOA zijn natuurlijk, hè? Dat kan elke opsporingsambtenaar doen. Dat zou kunnen, maar ik geloof meer in het, in het uh, voorlichting en het helpen van bezoekers, zoals in België. Ja, dat, dat, dat vind dat... ik echt wel een belangrijk punt. Daar okay. ben ik echt van, dat, dat is goed. Dat ja. zei de Escape-directeur ook. Dankjewel, Jeroen Spierings. Ja. Merci voor de reactie hier bij Avondspits. Michael Bunschoten komt uit Enschede. Goedenavond, Michael. Goedenavond, Joost. Ik kan uh, maar drie dingen zeggen. Wat een onzin. Ja. Je, je weet zelf waar je naartoe gaat. Je weet zelf dat je naar een disco gaat. Als je wil oude horen, heel simpel gezegd, dan moet je niet naar een disco. Dan moet je naar een, naar een bar gaan. En uh, je komt er om te dansen en om uit je, plant, uh, uit je plaat te gaan op muziek. Nou, muziek, die zacht staat, daar heb je niks aan. Want dat, dat werkt gewoon niet. Dat is nee. Simpel. Ik denk, ik denk ook als iedereen in een discotheek gaat staan of bij een festival komt, waar iedereen vooraan moet staan, om maar een beetje het gevoel te krijgen dat ze ergens midden in de muziek staan. Nou, dan denk ik dat ja, het punt sluiten. is, het is bijna wel een goede vergelijking met sigaretten. Je hebt niet in de gaten dat het zo slecht is. Dat is punt 1. Punt 2, het, het hele personeel draagt, bijvoorbeeld in de SK, begrijp ik, verplicht oordoppen. Dan zou je toch zeggen, ja, daar moet wel... maar zeg je ook, want He? die mensen die werken er elke avond. En wij staan daar niet elke avond. Ja, dus... je kunt, ja dat, dat, dat klopt. Maar je kunt ook zeggen, na 20 minuten betreedt de beschadiging al op, hoorden we. Dan mag je toch ook wel inderdaad ja. die knoppen wat lager zetten. Wat is het probleem eigenlijk om die knoppen wat lager te zetten? Want kom je dan niet in een flow... Of wat is het voor jou? Nou ja, voor mij persoonlijk, ik ben, ik, ik ben redelijk aan de leeftijd. Maar ik ga nog als af en toe eens naar een hardcore feest. Voordat, toen ik nog jong was, 20 was, was ik er elk weekend. En uh, ik hoor beter dan de meeste mensen om me heen. Misschien heb ik geluk, dat kan natuurlijk. Maar ik kom daar om te feesten. En feesten kan je niet op muziek in zacht staan. Nou. Ik bedoel, dat is, okay. dat is, dat is, ja, dat is mijn mening. Dat is jouw en, mening en daar moeten we het mee doen, Michael. Dank. Nou, dat dacht ik toch even Joost. Ja, heel goed. Doe het voorzichtig <laughs> het weekend in. Niet te veel hardcore misschien, Michael, maar maak er iets moois van. Nou, ik vind het leuk, meneer van Rest, onze, onze oudste aanwezige beller uh, vanavond uit uh, Den Helder. Goedenavond, meneer van Rest. Goedenavond. Ik ben ten eerste uh, geen lid van de partij van de arbeid. Ik heb me er nooit ergens wat van aangetrokken. Hm. Als ik naar Pink Floyd ging en dat ben ik heel vaak geweest, dan stond ik vooraan, maar wel met. Oorproppen in eerst. Dat was van, ja, dat kon je kneden en dan kon je ja. kopen dat was goed. Stond ik ervoor aan. En ik ben twee jaar geleden, ben ik nog weer naar Badders geweest. En het is zo jammer, want als je thuis die muziek draait, dan kan je er veel beter van genieten. Van ja. de fijnheid van die van Maar Floyd, die maakt een hele, hele mooie muziek. Zeker. En dat ja. dreunen in je bas, dat is schitterend, maar met oordoppen. Met oordoppen. En dat blijft u ook doen. En u gaat nog steeds, vind ik mooi om te horen, meneer Verest naar, naar dit soort concerten toe. Uh, dit, nou, wat zeg ik zeg wat zeggen, twee jaar geleden ja. heb ik me oren laten controleren. En ik heb het gehoord van een 18-jarige, met mijn gezicht. Kijk eens aan, meneer Verest, Fantastisch om te horen. Dank u, want u sluit wel de rij af. En uh, de rij van luisteraars, mensen zonder en met uh, gehoorproblemen. Althans problemen met mijn stelling. Uh, die liet zich goed horen, kan niet anders zeggen. Er gaan nog meer tweets rond uh, op Twitter, kunt u bekijken. Straks gaat hier op deze zender Brans met luisteraars, want wij zijn klaar. Wim Brans ontvangt tekenaar Peter de Wit naar aanleiding van zijn boek De Zichtmoed Methode. Onze omroep is er zondag weer met WNL op zondag. Voor het eerst zal daarin de op in opspraak geraakte vvd Jos van Rij... het stilzwijgen doorbreken. En daarnaast zijn ook acteur Barry Atsma en professor Peter van Koppen te gast. Me dunkt een mooie tafel. De presentaties in handen van Janneke Willemsen en Paul Jansen... zondag half tien op Nederland 1 kijken dus. Tot maandag, wat mij betreft. Dan kom je tot twee dingen. Two Yo, ik heb eigenlijk maar twee dingen. Het vreemdelingenbeleid ligt onder vuur. Mede daarom zegt de Jan Pronk zijn PvdA-lidmaatschap op. Op dit punt sluit je geen compromis. Twee dingen praat met oud PvdA-kamerlid Jan van Zijl. Tegenwoordig voorzitter van Vluchtelingenwerk Nederland. Jan van Zijl over deze opmerkelijke stap van Pronk... en over het in zijn ogen gure vluchtelingenklimaat. Twee dingen. Zometeen, tussen acht en half negen. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Met ruim 150 gratis toegankelijke voorstellingen. Boek een meerdaags verblijf in het gastvrije Salland. Kijk op ik Ga naar 1200 vacatures op hbo- en wo-niveau. Ga naar zuidlimburg.nl Moord in de Bloedstraat. Het boek voor de maand van het spannende boek. Een meeslepende true crime van anne van der Zijl. Moord in de Bloedstraat. Nu ook bij de Libris Boekhandel.